Dat is een mooie. ja, ik, ik ga wel hier. ik ben nog af, ik ga voor je baggeren houden. je gaat hebben dat gigi ko en nou we gaan de jacker. een mooie voor kinder maar moet 15 kilo woning wordt neergelaten naar de opgewonden wachtende groep. <haiten> de honing is nooit ver uit de buurt als er ergens honing is. <coughs> Honing is een van de grootste geschenken van het regenwoud. En er blijft maar heel weinig over om mee te nemen naar het dorp.